de Chaplin band uh, Hans Oh de Chaplin band dit? Oh met Ilver uh, Lero Ilver Lero Ja dat ja je oh, kent ja, het ja, al je ja, kent ja, het wij zijn de enigen die het kennen hoor omdat ja, ja, ja, het hier staat wie, wie kent, ja. <laughs> Nou, daar, dames en heren, uh, welkom in het tweede uur van het tweede uur, goedemorgen. Het is uh, zes, zes over elf. Ja, en uh, wie hebben wij in de studio? En Willem uh, de, van der Sloot. Willem van der Sloot wel Ja, aangekondigd net hè. Met Willem heb ik nog in de klas gezeten. Meer dan? Eén uh, klas lager zat ik. Ja, oh, je, je zat in de klas in zet, lager. ik zit in de, jij zit in de vijfde, jij zit in de vijfde, ik zit in de vierde. Oh ja, ja, ja. Ja, nou, want jij ja, bent uh, blijven zitten toch of niet? Nee, ik ben een keer teruggezet. Oh, teruggezet. Want hoe oud ben jij? Ik ben 67. Ja, ik word 68. Zie je net een jaar. terug?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 Huis in de Duinen. Oh, wat leuk. Okay. Ja. En dat was toen 2000 euro. Ja. Dat Zo, was een ja. mooi bedrag. En, ja, en ja, daarvoor zeker. was het 1500 euro. Ja. Ook voor de ouderen. Nou, dat is niet toch een aardig bedrag. Maar, maar jij verkoopt de jam en de, de, het sap. Ja. Um, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Nou, je gaat eerst... Uh, het Braam seizoen is... dat hè? begrijp ik, maar hoe doe je de verkoop? doe je dat online of, Nou, of, uh... nee dat gaat via Facebook ook natuurlijk ja maar komen de mensen bij je thuis ja ook en dan bellen ze op eerst of ze berichten me of heb je het uh, staan het ook in winkels nee nee, nee hoor, ik, dat doe ik allemaal niet nee, nee. Uh, ze weten me wel te vinden oké okay. ja, ja. En het zijn heel veel, echt de oude zandvoerders ook, hè? De ja. ja, ja. de zandvoerders families Dus eerst gaan ze in de aardappelrooien en duintjes. Maar ook uit halem komen ze voor <laughs> terecht. Maar uit halem komen ze nou, wat van leuk. Ja. Dus dan verkoop je gewoon voor 2000 euro bramen? Ja. Zap. Nou, dan moet je aardappel wat verplukken, willen. Dat kan je zeggen, ja. Ja. Ja, ja. ja, dat lijkt mij ook. Nou, laten we even van het begin af aan beginnen. Jij gaat de duinen in met de mand. Ja. En dan ga je in je heen, doe dit in je eentje. Ik doe het in eentje. Meen je want dat? Want het uh, bramenzoeken is uitgestorven. Vroeger ja. had je hele familie Ja, ja ik maar weet het ook. Uh, Wij de, hebben het ook de gedaan. Botjes, uh, ja. De uh, de kopertjes, uh, ja. de barren. Ja. Allemaal gingen ze met families duin in. En dat bestaat niet meer. Nee. De de maar hoe komt dat, verleden. denk je? Hè? Hoe komt dat, dat het niet hoe meer komt uh, bestaat? Dat? Ja, het is, het is niet zo makkelijk hoor, plukken. Het is zwaarder.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 dat geeft niet. Ik heb andere gebieden waar ik ze wel wil. Uh, maar waar, waar pluk jij ze nu dan? Op, ja, ik ga niet zeggen waar. Nou, dat is maar onder. dat wil ik wel weten. Maar dat doe ik dus niet. Want anders uh, gaat, gaat... Nou, dat was eindig gesprek, Willem. Nee, nee, gaat, nee, nee. Anders gaat iedereen massaal. Ja, dat is waar. Plek, nee, heb gelijk. En dat moet niet, hè. Want ik, nee, nee, nee, ik ben nee, een nee. natuurmens. Uh -huh. En ik doe het in mijn eentje. En ik ben er één tegengekomen de afgelopen vier weken... die het ook doet. Verder helemaal niemand.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 Ja. En heb ik nog van die 2,5 liter blikken. Van vroeger die schilderen. Ja? Waar ik aan ja. schilderde schilderen zeg maar. Die zulke blikjes. Nou, die kan ik ook nog meenemen. Ik, ik, ik kan, ik, Wel een helmpje ja. op hè wel He? een helmpje op. helm, die moeten we binnenkort op. Je ja, staat vanaf en, een snortscooters. Uh, ja. ja, klopt. Nee, maar goed, uh, dat, uh, om half acht vanavond stond ik nog te kloppen. Ik s vanmorgen heen geweest, maar later in de middag ging ik nog een keer. Nou, en dan sta je op een erf, dan heb ik netjes gevraagd. Mm -hmm. En dan krijg ik toestemming. En dan uh, zulke grote bramen. Zo. Echt waar? Dat zijn bramen van vier centimeter. En je ziet ze niet. Huh. Want alles, de mooiste bramen die zijn verstopt. Ja is een zo hoge... Neem je die de meter kleur meter aan? ...hoog brandnetels. Ja. Ja, Tussen ja, ja, de, de, ja. Noem je het die uh, bierenklauwen? Mm -hmm.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 Nou ja, eh, tot ik niet meer kan. En ik ben nu sinds donderdag uitgeschakeld door een kat. Ja, je bent, je bent aangevallen door een kat. Wirol zit hier in het verband, met zijn arm. Dus ik moet even rust houden van de dokter. Ja, maar dat kwam niet door de, door, de, door de bramen, hè? Want, nee, nee, nee het is Vertel echt, kort even wat er gebeurde. Een, een, een, een, ik moet een kat verzorgen van mijn buur die op vakantie zijn. En dan, uh, ja, uh, ik heb sleutel van de sleutel van de achterdeur, maar niet van voor de voordeur. Dus in de, aan de voordeur zit een kat en die wil er binnen. En die, dan moet ik even omlopen met hem. Nou ja.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 Okay. Het werkt heel goed tegen kramp. Nou, dank nou, je. De, de, de, ik neem in. Ja, ja, ja, nee, hoor. De ik cola, ik het. weet je. Wat? Ja. ja, ja. <laughs> cola. Ja, nee, en ja, dan, ja, dan, dan heb je, heb je ze, ge, dan heb je ze geplukt. Ja, en dan. En dan uh, uh, nou, ja. hoe, hoe, hoe maak je de jam van? Je gaat bramen plukken, er komen de grote hoeveelheid thuis en dan ga je ze eerst wassen. Ja. Twee keer ga je ze wassen en dan ga je ze in de pan of voor de eerste kook. Maar hoe was je ze in het bad? In een grote hoe noem je het, in de in een tuin.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 Nou, dat is voor het afsluiten. Dan kun je het een jaar bewaren. Oké. Okay. Wow. Dan kan je het een jaar bewaren. Wist je dat, Hoos? Nee, ik wist dat niet. Nee, nee. dat weet een heleboel zandvoorts Nee, maar, Echt, maar dat is dus interessant. Ze je weet al wel de hele oude oude oudjes. Nee, hey, maar dat is voor het sap. En uh, voor de jam, hoe doe je dat? Dat, dat uh, laat ik aan mijn vrouw over. Die kan het goed. Oké. Okay. Maar uh, er moet wat suiker bij en alles. Dan zorg de... ik uh, dat er uh, genoeg... Dan gaat ze er dus op één dag is. Dan maakt ze zo'n uh, ja, ja. 60 of 70 potten jam. Uh. Ja, ja. Maar kun je er geen, geen, uh, geen stand voor het drankje van maken? Een beetje alcohol erbij? Uh, uh, ja, en een mooi labeltje. Dat, dat doen eh, ja, ja, de Pelleringen onder andere. Die doet dat die doen het met... Ja. met uh, Zandvoortse Bramen. <laughs> ja, ja, dat is misschien wel een idee. Nou, ja, ik en dan nou, kan je bij de Grand Prix, kan je de Zandvoortse Bramen ja, nee, nee, nee, uitvinden nee, Ik, ik, ik liever de oudere mensen die... Uh, daarom denk ik, Joop van Nes heb ik de eerste fles. Ja, dagacht. dat begrijp oh, okay. ik. Nou, ja. ik Want ik had hem een jaar niet gezien. En toen kwam ik... hem toen kwam ik hem plotseling tegen. Ik zeg, hé hey Joop, hoe is het met je? Nou, en zo en En ik sluis je bramensap. Ja, maar dacht je? Nou, ja, oh, denk, is, nou is, is, is Bramers 50, Bramers. Voor ons is het 50 jaar geleden dat ik jou ja. heb gesproken. Dus nou, dan zit er een oom bramensap in. Nou, jij krijgt wel <laughs> dan in een de shim, denk ik. <laughs> <Schim>. <laughs> maar de, de eerste flesje was dus voor Joop. Dat vond ik hartstikke leuk, neem ik aan. Ja. Ja. En dat, vorig jaar had je hem aan, aan de burgemeester gegeven? Toch? Nee, oh, ja. dat was oh. het. Uh, vorig jaar heb ik het aan mevrouw uh, Drommel gegeven. Die woonde daar woonde nog steeds op het hoekje waar jij vroeger gewoond hebt. Mevrouw ah. uh, de Drommel. En mijn oude kleuterjuf Saskia Beyer. Oh, wat leuk. Van de Josine van de Ja, buiten. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Uh. Ja. Ja. Dus zit... Heb je er ook op gezeten? Ja, heb ik ook ja, op nou, gezeten. Juffe Cornet heb je ook gekend. Ja. Daar ben ik pas leer nog geweest. Ach, wat leuk. Ja, maar wij de Ada Kemp. Ja, Ada Kemp en juffe Cornet. Ja? En je had Saskia Beyer. Ja. En er was er nog eentje, maar goed. Bijzonder, en uh, dus, uh, ja, en jaar daarvoor had ik het aan uh, onze burgemeester...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 Of uh, ja, zeker 1500 euro aan de gehuisd duinen. Vorig jaar 2000. Nou, Zo. ik hoop het dit jaar weer. De... Ja, en dan krijg je toch over 6000 euro. Ja, dat bedoel ik ja. Bij elkaar. Ja, toch ook. Ja, ja, mooi verhaal. We zijn lekker bezig ook. Mooi verhaal, Willem.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 Uh, straks gaan ze beschieten in november. En let op, ja, dan uh, gaan ze weer de duinen uit. Ja, Want ze uh, eten genoeg in de duinen. Echt echt ja, ja. eten genoeg. Ook zwinters. Ook zwinters. Ja? Echt waar? Huh? Ga maar, huh? maar eens in de duinen daar ja, lopen. Ja, ja, het is ja, ja. genoeg eten. Maar als het goed is, gaan die hoge hekken komen. Ja, ja. Maar dat maar je, is al die, eigenlijk gezegd. Ja, Je hebt wel de indruk dat, dat, dat, dat jouw werk voor die herten iets uitgehaald heeft. Hè? Er zijn betere hekken ja, gekomen ja. en... Uh, nou, ja, vind ik, vind ik ook, heb goede medewerking van de provincie ja. gekregen. En goed ook de van de burgemeester van Bloemendaal En ja, de hekken gaan komen. En, goed, uh, en sommige politici in Zandvoort. Met name PVV is daar uh, aardig aan getrokken, ja. toch? Ja, ja leuk. Ja. Marco heeft me goed geholpen. Ja. Marco en, uh, Deen, ook, ja. uh, hoe heet hij? Patrick? Patrick Berg. Patrick ook. Berg van OPZ. En daar ben ik ja. heel blij mee. Nou, is dat natuurlijk goed hoor. hoor.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 ze zo, ook ik, ik, ik, ik, ik. Dan heb ik weer andere dingen doen. Ja, agustus. natuurlijk. Ja. Ja. Ja, heb, ja. Uh, we gaan 4 augustus gaan we bij Huis in de Duinen verkopen. Oh, wat leuk. Met, heel goed oh, dat je er Met applammen samen. Okay. Oh, met App. Die komt helpen. Ja, ja, ja. En dan gaan we daar ook in verkopen. hebben we vorig jaar ook gedaan. Dat nou, was hartstikke leuk. En dan kan iedereen, dan kan iedereen naartoe. Ja. 4 augustus, 4 augustus en hoe tussen 2 en 4 uur. 2 dus en 4 uur. Donderdagmiddag. Nou, uh, ja. dat gaan we top. En als het niet dan gaan we het nog een keer doen. Dus wie die wil hebben op Bramenstap, die komt ja. 4 augustus naar Huisensduin. Ja. Dat is Willem, op landbouw is. Tussen 2 en 4. En, uh,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 Nou dat is zeker een vrolijk nummer. Ja, we, we gaan even dansen. Ja. Alabama, We're Oh, dude. Triste compañía pueblo mío te dejo sin alegría qué será que será? Ja, ja, ja, ja, ja, Nee, dat is. Uh, hij liep een beetje door. Dat ja, nou, dat kan gebeuren. En die gaan we straks helemaal horen. En, uh, ja, van Feliciano. En hiervoor hadden we uh, Edward Sharp en de Magnetic Zero's. Ja, mooi, Met mooi, Home Is mooi. Where The Heart Is. Ja. Oké. Okay, uh, wat gaan we doen, uh, Gerrit? Nou, Hans, uh, ga ik je vertellen. Pluspunt Zandvoort probeert altijd de vernieuwing in het programma uh, aan te Absolut, brengen. Absoluut, absoluut. En uh, deze zomer uh, zijn er heel veel activiteiten. En Linda Overdijk gaat. Uh, uh, bij ons uh, op de achtergronden in. Die we... De, ja, we hebben daar een ja. lijn. En dus ze gaat vertellen wat, uh, wat de bedoeling is... Uh, ja. met, uh, met ja, het want, Pluspunt. Ja, want de zomer duurt nog... Uh, de, zomer de zomer duurt weken. nog even, jongens. Ja, lijkt me wel. Ja, uh, ja goedemorgen. Uh, ja, goedemorgen. Hi, goedemorgen, Linda. Goedemorgen, Hallo. goedemorgen. Jij kunt ons iets vertellen over jullie programma... Uh, zeg maar, de komende weken uh, bij Pluspunt. Klopt, hè? Ja, ik wilde graag even wat uitlichten, inderdaad... Uh, ja. van uh, wat er in augustus nog staat te gebeuren. Wat voor leuks. Ja,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 Want we hebben het over de blauwe trim hè. Ja, de blauwe trim het ook. Inderdaad de locatie waar dit allemaal plaatsvindt. De blauwe tram is bij de bibliotheek daar. Ja, ja. Bij, de, bij de bibliotheek daarnaast eigenlijk. Louis David Carré, inderdaad. Ja. Nou, ik, ik zag ook nog iets van Michiel Drommel, is die al geweest, of niet? Met zijn reis van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 ...namelijk muziek door de jaren heen okay. starten. Nou, zo En dan dat, gaat ja. uh, Saxofonist in zo naar Adam Spoor wat meer over. Ja, hetzelfde. absoluut. Ja. We gaan met Adam praten uh, over muziek door de jaren heen. Nou, uh, uh, dat komt helemaal goed. Mag ik jou hartelijk danken, Linda, voor deze uh, Heel graag gedaan. Is het handig dat ik mijn telefoonnummer ook nog zeg? Of is het, uh... Nou ja, als jij dat niet erg vindt, dan kan het natuurlijk. Ja hoor, die staat ook altijd op de flyers. Ja, 06338... 03279. Oké. Okay, is... Oké. Okay, 06338, 03279. Precies. Dat is het. Of L. Oudendijk, het Plus.zandvoort.nl. Plus. Yes. Dat zei. Ja. en plus.zandvoort.nl Ja, precies. Ja, dat is wel en, goed hoor. En de website nog een keer, want die hadden we nog niet genoemd. De website is. Um, plus de plus de website, punt, je kunt zeg maar gewoon naar plus.zandvoort.nl. Plus ja. En dan uh, zie je zelf vanzelf wat er komende maand allemaal gaat. Dan is. Dan zie je het programma. Op de en verschillende dan. locaties. En nou, en, uh, hartstikke goed Linda. Wij komen ja? eruit en uh, we gaan praten met uh, Adam Spoor. Hartelijk bedankt okay, voor, de, voor de toelichting. De en een mooie zomer. Ja. En een mooie zomer oh, okay, verder. Oké, bedankt ja. Oké, okay, okay. bye bye. Nou, bye. Uh, dag. nou, Linda zei het al. We zitten hier met uh, Adam Spoor. Die gaat uh, de muziek doen. En wat ga je doen, uh, Adam? Nou, uh, wat voor ik, muziek? Goedemorgen. Goedemorgen, ja, goedemorgen. trouwens. Ja. Son, goedemorgen. Son, goed, he? Goedemorgen, ja. ja. Nou, uh, ik, uh, ik ga het volgende doen.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 en dan hebben we nog een uh, dat heet spoorloos dat is een een hard bobformatie dat uh -huh. is, uh, vijf man daar spelen we die Art Blakey dingen mee weet je uh, de de de bluesmarts en weer. is het de met de burgemeester zijn... erbij nee de burgemeester nee. niet nee die speelt contrabas ja wij spelen gewoon of die speelt die uh, speelt, bas. speelt uh, elektrisch bas heet het, uh, ja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 dat bijvoorbeeld de Charleston... Mm -hmm. de eerste popmuziek was. Ja, ja, ja. Hm. Dus dat de grote verandering... Ja. zoals in de 60 jaar met de Beatles en de ja, Stones ja. natuurlijk...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 kan, kan doen. Ja. En, en je, je kan verdienstelijk Sinatra aandoen, heb ik begrepen? Ja, dat. Uh, <laughs> ja, ja. <laughs> dat in de heerlijke kronk. Ja, ja. In de heerlijke kronk krant voor mee. Ja, leuk. het is voornamelijk voor de... timing, hè? Uh, de timing, ja. Dat ja, de timing van die man was ongekend, <laughs> ja. hè? Ja, ongehoord.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 En hij, hij werd gesteund door een band... die qua professionaliteit... niet onder zo'n bands uit Engeland. Ja, en dat was er waarschijnlijk die dus, achtergrond. Dat is de, ja. nee, dus de Flower Town Jazz Band. Ja, en, ja, dat en speelde dat, mee in het ja. oude stijlfestival. En dat gebeurde allemaal op uh, 1 november... Uh, met de 43 e ja, ja. editie van het Rabo Jazz Festival. Dus ja, dat klopt. zit je ook elk jaar, of niet? In de ja, dat klopt. Ja. Ja, dat was met de Flower Town uh, Jazz, Flower Town, band. jazz ah, Ja, Goed hoor, ja. ja. Uh, treed je nog wel eens op in stand voor, het, of niet? Nou, dat is het punt. Heel weinig. Ja, jammer. Ja. We hebben uh, geen jazz... Uh,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 Of ik speel met zes man. Of ja. met vijf man. Ja, ja. Of, mm. of ik kan ook een kwartet samenstellen. Maar er moet piano dan bij. En mm. er moet een drumstel bij. Ja. Niet ja, met, ja. Een, met een wasbord. Uh, dat doe ik niet meer. Nee, nee. Ik, ik speel voor mijn plezier. En, uh, ja, ja, duidelijk. Dus vrijdag 12 augustus krijg je de aftrap. Uh, de feestelijke start eigenlijk van muziek door de jaren ja. heen. Tussen 10 en 12. Tussen 10 en 12, inderdaad. En, ja. en daarna ga je door met uh, uh, uh, wekelijks. Uh, iets. En dat is steeds hetzelfde? Of is dat... Nee, dat ik, ja, dat, dat heb ik nog niet besproken. Hoor. Oh, dat heb je nog niet eens ingevuld. Nee. Ik okay. dacht namelijk dat Linda uh, van plan was om dus, uh, een diversiteit uh, okay. iedere week... Nou, dat weet ik ook niet precies. Met, maar, uh, maar dat geloof ik wel, want iedere week, dat kan ik gewoon niet... Uh, nee, er staat nee. hier uh, live muziek en quizzen. En ja, ja, bijdraaien. dat gaat iedere week door. Dat gaat iedere oh, week met uh, een andere bezetting. Ja, dat bedoel okay. ik. Ja, ja. Maar je, daar ben je iedere week bij? Nee, Oh, dan ben je niet iedereen. Niet nee, alleen mee. met de start. Alleen met de start. Ja. Oh, op die manier, ja. Je ja. moet dan... ook golf op dan. Dat... <laughs> oh, golfje ook. Nou ja, daar gaan we het maar niet over hebben. Ja, ik... Ja. <laughs> ik geef je ja. groot geluk. ga ik even koffie halen. <laughs> ja. ja. Nou, hartstikke leuk, Adam. Ja. Ik wens ja. je veel succes met alle ja, ziekenhallen. Tot, uh, tot, uh, tot, uh, ja, want mensen, mensen kunnen zich waarschijnlijk ook op dat uh, eerdere. Uh, uh, Hoor je dit? E-mailadres zich aanmelden? Hè? Ja, ja. De, de, via loudendijk.zandvoort.nl. Oudendijk, ja. ja. En of de buren, dan moeten er nog een de in de bus. Of, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nou ja. Nou, Koningsdag heb ik daar nog, of met Koningsdag, ja. op mijn balkon. Dat was een markt daar. Dat oh, heb ik op het balkon met het ding gestaan. Ja? Ja, oh, ja, Dat was leuk. Ja, dat ja, de, de deden ze meer. Met die coronatijd ook, hè. Met op het balkon. In Italië heb ik ook mooie beelden gezien. Nou, hartstikke bedankt, Adam. En ik wens je veel succes. En ook met golven. Ja, maar en ja. ik zou zeggen, jongens, uh, meld je aan. Ja, meld je aan. Ja. Ja, 06-330-8. Nee, nee 3380-3279. Ja, en dan je, krijg je geen spijt van. En dan nee. krijg je Linda aan de telefoon. Nou, en je krijgt er geen spijt van. Uh, van. Oké, okay, nou, we gaan dan de muziekje draaien weer. Helemaal goed, Pueblo que estás en la colina. Ik ben verdwenen, ik ben verdwenen. Ik pena verdwenen, abandono, ben tu triste compañía, pueblo mío, te verdwenen. sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será, ¿Qué será, de mi vida? ¿Qué será?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 Run. muziek hierbij, ja, ja, ja, Zeker lekker. Uh, eerst horen we José Fuliciano. Eh, que, ja. Que, que sera. José zelf. En dat laatste nummer heb je... Weet nou, je. dat is uh, voor mij ook een ja, raadsel. Een goed, raadsel. Uh, met Mensen kunnen er nog over bellen <laughs> eh, Nou goed, op het moment dat uh, uh, komende zaterdag het dorp in de, de Amsterdamse avond wordt gehouden. Ja? Dat weet je, met meezingen en ja, zo. Ja, dat weet ik ja, dat is helemaal dan top. Dan speelt er een strijkkwartet op het strand Bepaal 69. <laughs> okay. Vier jaargetijden van Vivaldi.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 Geheel. Ja, inderdaad. <laughs> We, dat, dat, dat met die lampjes. Die, uh, dat waar, komen, waar komen die lampjes vandaan? Nou, man? die hebben ze hun dan. Oh, die zijn, nemen ze mee. Dat maar dat zijn. Uh, dat gewoon, uh, dat gewoon hebben ze allemaal, nemen ze mee. En LED het heet een candlelight-concert. En ik moet zeggen dat het enorm populair is, met name in Amsterdam. Ja dat, heb, ja, dat zei jij. Ja, inderdaad. Want uh, ze gaan dingen doen in het scheepvaartmuseum uh, en allerlei uh, kerkjes. Uh, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En, uh, um, yeah? Dus 6 augustus is het hier. Ja, ik, kan het wel, ik, kan, ik kan het wel proberen, maar... Oh, uh, we zijn nog even bezig met... Uh, uh, het is erg lastig. we niet namelijk. Um, nou ja, in ieder geval 6 augustus, maar omdat nee, nee, de belangstelling omdat de belangstelling zo groot was, Dan mm -hmm. gaan We het ook op 21 augustus nog een keer doen. Wat goed. Ja, hartstikke leuk. Uh, ja, dat is je... nu al een succes. Ja, inderdaad. het is nu al een succes. En uh, het begint om half tien. Dan uh, gaat net de zon een beetje onder. Dus je krijgt Echt? een uh, schitterende sfeer daar. En, uh,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 ...bekend klassiek, klassiek onderdeel. We zijn nog steeds bezig om Charlotte Diependaal aan de lijn te krijgen... ...die daar nog iets meer over kan vertellen. Maar tech, we hebben een technisch probleempje. Ik zal even zeggen waar je ook nog kunt kijken voor dit concert... ...en misschien kaarten kunt bestellen voor 21 augustus. Dat is op HTTPS, dus www.secretamsterdam.com. Secret is S-A-C-R-E. -E, en dan T en dan Amsterdam.com. Uh, dan kom je vertellen bij die, bij die, bij die uh, lichtjesparade, uh, zeg maar. Um, anders ja, even via Google natuurlijk. Kan je onder, anders via vinden. Google, als je googelt uh, uh, Candlelight Concert. Dan kom je er ook... Naar Candlelight Concert Zandvoort. Ja, uit Concert Zandvoort. En dan, als het slecht weer wordt, dan wordt het ja, dan verplaatst. Ja, dan wordt het verplaatst. Maar, als, zoals het er nu voor staat, zou de temperatuur overdag een 23 ja, graden twee, zijn? 2, 23 graden, en s'avonds ook natuurlijk. Is Charlotte René, hè? Beter dan Charlotte Nee, ze gaat het ook niet.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 Terra doe un een quero vast toe aan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 Die is met de Zandvoortse getrouwd. Echt waar? Oké. Okay. Ja. Nou ja, en uh, hij is getrouwd met een 23 jaar jongere Nederlandse fotomodel. Miranda Rijnsburg. Ja, dat, dat doet hij vijf dat is... kinderen meegemaakt? Ja. Nou, wat leuk. Ja. Nou, uh, dat was hem. Van... Dat was hem. Ja, ik denk aan de kleine... kleine ja, hartstikke leuk, hartstikke leuk. Hé, hey, uh, ja, Zandvoort, oplettende... Zandvoort Beyond, uh, Ja, Hans? de oplettende luisteraars zal ongetwijfeld gemerkt hebben... dat er wat technische onvolkomenheden zijn. Ja, dat kan en gebeuren. daarom uh, helaas Charlotte Diependaal... die bij ons in de uitzending zal komen... om dat candlelight concept toe te... Maar dan gaat ze de volgende week doen. Dat he? gaat ze volgende week doen, omdat op 21 augustus nog een keer... Precies. Uh, we zouden nu ook Sander ten Bos nog even aan de lijn krijgen om uh, te vertellen over Sanford Biont. Sanford Beyond is het uh, omlijstingsprogramma zeg maar, van de van de Precies. Uh, nou, er komt weer een kartbaan, hè? Ja, dat, dat, gaat, en het gaat. Dus, ja, dat gaat dus volgende week zaterdag ook van start, he? 6 ja, augustus. ja. ja. Nou ja, we krijgen een... Uh, uh, helaas kunnen, uh, horen we standaard en Bostus ook niet. Uh, maar we kunnen wel vertellen dat er... Uh, <lacht> dat er een... Uh, ja, iemand zit die verschilt tussen tussendoor <lacht> ja. te blazen. <lacht> nee, nee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 Dus dat is op zich wel leuk. Die, oh, Zo. Uh, um, ja, Zo. Een goed. grotere dan vorig jaar. Dus uh, uh, dat is ook leuk natuurlijk. En... Uh, uh, daar gaan we volgende week nog verder even over praten. Nou, ik denk dat we gaan afsluiten. We gaan afsluiten. Beetje, ja. en, uh, nou, ja. Ja, uh, uh, Jammer dat het zo moet eindigen. Maar uh, ja, ja. dat kan gebeuren. Nou, de redactie heb jij gedaan, uh, Hans. Ja, uh, ja, uh, uh, uh, ja, ja. Hulde daarvoor. Uh, Isabel heeft Geurand techniek van, gedaan. Ja, uh, Isabel. En uh, montage en de muziek is van ja. En uh, Mijn ja. naam is Gerloogman. Ja, en ik mag iedereen een prettig weekend. En uh, nou, tot volgende week. Ja, tot Bij tot volgende. Goedemorgen Zandvoort.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 Dank